9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In verschillende Duitse steden is gisteravond door en tegen Pegida gedemonstreerd. Pegida is een beweging die betoogt tegen wat ze noemt de islamisering van Duitsland. De beweging heeft in heel Duitsland aanhangers. Ze waren in Dresden rond de 18.000 mensen op de been om hun steun te betuigen aan Pegida. In Münster trok een tegenprotest volgens lokale media rond de 10.000 mensen. De protesten verliepen overal vreedzaam. De VS keurt het besluit van Israël af om geen belastinggeld meer af te dragen aan de Palestijnse autoriteit. Aanleiding voor het Israëlische besluit is de aanvraag die de Palestijnen hebben ingediend voor het lidmaatschap van het internationaal strafhof. De VS vindt dat beide partijen geen stappen moeten zetten die de spanningen vergroten. Washington keurt ook de aanvraag door de Palestijnen af. De New Yorkse burgemeester de Blasio heeft uitgehaald naar de agenten die hem tijdens de begrafenis van een van hun collega's de rug hebben toegekeerd. Hij noemde het respectloos naar de families die hun geliefde verloren. De agenten houden de Blasio medeverantwoordelijk voor de moord. Hij zou zich in het debat over politiegeweld tegen minderheden niet solidair met de agenten hebben getoond. Het kabinet wil een steviger aanpak van gedwongen huwelijken, homofobie en eergerelateerd geweld. Minister Ascher heeft er tot en met 2017 3 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Daarmee krijgen bijvoorbeeld docenten op middelbare scholen training om de signalen van huwelijksdwang te herkennen. Naar schatting komen de problemen honderden keren per jaar voor. De Jordaanse prins Ali bin Al Hussein wil voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA worden. Hij wil het opnemen tegen de huidige baas, Sepp Blatter. Hussein is nu vicevoorzitter van de FIFA. Hij schrijft dat de voetbalsport een bestuur van wereldklasse verdient. Het weer droog en bewolkt in het zuiden mogelijk ook. Wat zon het wordt 4 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Zwaan bij de ANB. Het is een rommelige ochtendspits. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maarsen en Knoopend-Holendrecht 17 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer naar Amsterdam kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmaden. 9 kilometer door een ongeluk. De linker is dicht. A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Badhoevedorp 5. A7 Hoorn richting Zaandam tussen Hoorn en Purmerend Noord 7 door een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer open. Geldt ook voor de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat nog file tussen Beverwijk en de afrit Haarlem-Zuid 10 kilometer. A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid 5 door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. De andere kant op tussen knooppunt Ippenburg en de afrit Berkelijn-Rode Reis 9 kilometer. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 No! Mannenkoor en musical in onder leiding van Het was weer prachtig. Ik wil graag uh, even op verzoek... Ondertussen uh, wordt er het podium klaargemaakt voor twee jonge mensen. Op verzoek wil ik u graag even attenderen op de cd van het Mannenkoor. Het Zandvoorts Mannenkoor heeft een cd uitgebracht... waar ook twee nummers op staan die vandaag al voor u gezongen zijn... en straks nog gezongen worden. Morning has broken en straks zingen wij met elkaar Gloria. Deze cd kunt u kopen in de pauze voor 7,95. Dat is zeer de moeite waard, want in de winkel kost hij 14,95. Ik heb de cd al mogen beluisteren en ik kan u zeggen het is absoluut de moeite waard. Dus in de pauze sla u slag. Maar goed, we gaan eerst verder nu met Vincent Blauwboer en Koen Mulder. Zij spelen eerst All of the Stars, geschreven door Ed Sheeran. Daarna spelen zij Slow Dancing in the Dark, geschreven door John Mayer. U kunt nu gaan genieten van het spel en de zang van Vincent en Koen. SAS, dirigeren bij officiële optredens zoals die vandaag. En bijvoorbeeld ook bij het Chanticoor Festival in september, maar nu voor dit concert. Zij zien de nummers waar eigenlijk geen uitleg bij nodig is, lijkt mij. Na, deze, na dit optreden is er een pauze. Er is overigens geen koffie of thee bij de pauze, maar wel frisdrank, een biertje of een wijntje. Dus... Luister en zing mee met het gemengd zandvoorts koperensemble.